Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Elf politiemensen krijgen een tik op de vingers omdat ze in WhatsApp groep zaten... waarin discriminerende en grensoverschrijdende dingen werden gedeeld. Van de elf krijgt één iemand alleen een berisping. Zes anderen worden ontslagen als ze nog een keer de fout ingaan. Vier politiemensen uit Amsterdam hebben te horen gekregen dat ze nu al de laan uit worden gestuurd. Ze hebben wel nog twee weken de tijd om te reageren. De chef van de politie noemt het pijnlijk dat zijn mensen in de appgroepen zaten. Hij wil aan andere medewerkers en de rest van de samenleving laten zien dat hij dat absoluut niet wil hebben. En al weken klinkt het zo op verschillende Amerikaanse universiteiten. Deze pro-Palestijnse demonstraties hebben zich volgens Amerikaanse media... nu ook buiten hun landsgrenzen verspreid. Onder meer op universiteiten in Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... wordt ook gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. De studenten willen dat het gebied een vrije staat wordt. En de helft van de akkerbouwers heeft last van regen, droogte of ander extreem weer. Oogsten mislukken of nieuwe planten kunnen pas veel later de grond in... en daardoor verdienen boeren vaak minder dan in andere jaren. Dat staat in hun vakblad. 61% geeft aan dat zij hun inkomsten naar beneden zien gaan. Daarvan geeft ongeveer een derde aan financieel dat ook wel op te kunnen vangen, maar twee derde dus niet. Sommige boeren willen zich beter kunnen verzekeren tegen extreem weer. Anderen geven aan dat ze op zoek gaan naar andere manieren om toch hun werk te kunnen blijven doen. En het zou over drie weken beginnen, de Tongtong Fair in Den Haag. Maar gisteren bleek dat het Indische festival toch niet doorgaat. De organisatie krijgt de financiering niet rond. Een grote teleurstelling voor de Indische gemeenschap, zegt deze verslaggever van Omroep West. Zo kort van tevoren, het is vandaag 3 mei. 24 mei zou het beginnen, dus nee, dit was volkomen onverwacht. Waar ligt het aan? Waar is het geld in? Kregen ze het inderdaad qua begroting niet rondom de mensen te betalen? Waren er nog uh, tekorten van vorig jaar? We weten het niet. Het evenement staat in het teken van de Indische cultuur met eten, muziek en dans. Vorig jaar kwamen er 55.000 mensen op af. En het weer nog veel grijs en vooral in het zuiden af en toe regen. Op sommige plekken kan het ook gaan onweren. Vanmiddag nog wat buitjes, maar daarna steeds meer opklaringen met zon. Het wordt 10 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke happige gezelligheid en combineert?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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà... Après le tombeau de Lénine on irait au café Pouchkine boire un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras elle a souri Il avait des cheveux blancs mon guide Nathalie Nathalie dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On arrive, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir, Nathalie traduisait, Moscou, les plaines d'Ukraine et les champs élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et dans la danse. Et... Ouais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 Dan Gewoon elke dag spelen. Ja, ik was, ik was te laat met de, met de schuiflopen. Ik, ik zit namelijk... Uh, uh, ik zat ja. midden in een... Uh, even te luisteren naar het gesprek tussen Charles en G. Dat ging over... Uh, dat ging over uh, muziek. Uh, waar ging het over? Nee. Muziek. Oh, ik dacht dat je ziek was. Dat je zei, ik nee. ben ziek. Nee, <laughs> nee, ik zeg, hoe voel je? Hij zegt, ja, een beetje muziek. Muziek. Oh, muziek. Ja, ja, ja. Toen had je het over Wat heb je gedaan met Koninginderdag? Wat heb ik gedaan met Koning Ingedag? Nee, wacht even, dat was mijn vraag. Hè? Oh ja. ja. Uh, ik heb gespeeld met uh, de Ruud-Jansspend. Ja? In Beverwijk. Beverwijk Waar speelden jullie dan, dan? Voor het station. Oh, voor het station? Uh, het NS-station in Beverwijk. In de openbaarheid? In de openbaarheid. Waren er mensen bij? Oeh! Nee. Nee, echt nee? al. Ja, nee. oh, oh, het plein voor, was maagdelijk. Ja? Het was maagdelijk. Ja, ja. De onbevlekte bevangenis, zeg maar. Ja. Oké, okay, maar nee, het was, was, was druk, hè? Het was, was hartstikke druk. En we hadden uh, eindelijk weer eens een droge dag. Uh, ja, dat scheelt weer, Want vorig jaar dat we daar speelden, toen kwam het echt met bakken oh. de lucht uit. Dus dat, ja. ja. Dat is niet leuk, nee. Er staan de mensen een beetje onder die... Uh, die onder die luifeltje, ja, luifeltjes. Luifeltjes van uh, tentjes en zo. Ja. ja. Maar ja. ik dus zag een heleboel van die luifeltjes met die stokjes eronder. Dat is ook een mooi gezicht trouwens. Leuk, hè? Ja. Hoe ja. noemen ze dat? Een paraplu. Ja, we ja. hebben ook dat nummer nog gespeeld. Stokje in de middel met you ja, ja, ja. in Stuk de middel. middel, middel with you. Ja. Van een stalen wiel zeker. Nee, nee. De nee, ijzeren wiel. De stets, de stets, de stets. Ja. <laughs> ja, nee, maar ik hoorde jou. Ik, uh, ik zag jullie daarover uh, over hebben. En ik denk jullie zitten uh, in de... Noem je dat? Uh, nog een moeilijk woord. In de an animeermeisjes? Nee. Geanimeerd. Dat was het. Geanimeerd. Ge ja, geanimeerd. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, het ja. was leuk. Het was leuk. En uh, ja. met een dikke streep onder leuk. En uh, nou ja, voor de rest... Uh, ja ja, wat moet nou verder... Ja, de markt, ben je nog op zo, die vrijmarkt geweest? Mocht ik niet komen. Mocht je niet komen? Nee, mocht ik niet komen. Je niet nou, als je, je, als je een, je een pasje nodig hebt. Een ja, ja, ja. visum. Een visum. Een <laughs> en, en, en, Ja, een marktvisum. En heb je de vlag nog uitgestoken? Ik, ik zou je vertellen, ik heb helemaal geen vlag. Oh. Dus ik kon me ook niet uitsteken. Nee, ik kon niet uitsteken. Nee. Nee. En Willem, had jij je vlag uitgestoken? Ja, de vlag ik... uitgestoken, de Hollandse ja, kleur Ja, maar ik mocht er niet mee het dorp in. was geen gezicht, zeiden ze. Ja. <laughs> Stukje muziek maar weer. Ja, en uh, met uh, veel trommelgeroffel halen we onze gast binnen. En uh, nou ja, goed, daar gaan we zo meteen alles over, de, uh, ja, over vertellen, eigenlijk. En. Uh, eerst maar koffie. Het breekt ons weer op uh, kwart over tien. En, uh, en uh, Charles is druk bezig met, uh, met de gasten. Met intro, intro, intro. Jezus, wat een moeilijke woorden allemaal, man. Introductie, ja. Nee, maar dat maakt allemaal niks uit. Uh, wij uh, we gaan hem zo even rustig binnenhalen. Laten we eens genieten van een kopje koffie en een koekje. En ik doe je microfoon even een stukje open. Want dan heb ik jou niet. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben in beeld. Wat zeg je? Ik ben in beeld. We zijn, we zijn in ja, beeld. We ja. een hele hey. speciale gast, Willem. We hebben een hele speciaal ja. gast. Ja, dan mag je zo met je alles over... Uh... Hij komt uit Zandvoort, maar uh, hij was uh, oh, een beetje ja, spoor... ja, een en, spoorbijster. Hij was, <laughs> hij was een spoorbijster. Oh. En, en, uh, ja. en, uh, en uh, uh, ze hebben hem een oproep uh, gedaan. Want uh, ja, wil jij niet eens komen praten over het paradijs en zo? Over? Want dan heb over Adam. we hebben het ja, over Adam. Adam die Adam. het spoorbijster was uit het paradijs. En die ja. heeft uh, Eva een ja. schop gegeven. Maar nou is hij hier live nou, in de studio nou, aan ja. de, nou, ik ben ook wel een spoorloos, natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, welkom in ieder geval. Eén rustig je koekje op. En, maar hij, hij vraagt gewoon door. Want hij vroeg altijd bij de ANWB gewerkt als praatpaal. Oh. Die channel. Hij ratelt gewoon door. En laatst zat hij bij de spoorweer en doet het nog steeds. Ja. Maar luister serieus, Adem Spoor hier te, te gast, een, een zandvoorter. Ja. Hij woont uh, geloof ik. Oh nee, je, je nee, woont nee, nu bij Rabbel nee, daar nee. Hè? nee, ik ben een Haarlemmer die in Zandvoort woont. Ja. En zo. Uh. Oh, zo, zo moet je het, anders word je de, de stad uitgegooid. of uh, dorp uit... Wat zeg je? Anders word je het dorp uitgeknikkerd. Ja, ja, ja. Ja, nee. Nou, ik zal er even een stukje muziek op zetten. en ja, uh, doe maar, Dan doe kun je maar. Maar. rusten, dat koekje werd ja, slikken oh, zeg maar. En dan... Uh, dan gaan we praten met anderen. We, mag jij praten, want dan... Uh, ja, is goed hoor. Dan, dan plak ik wel een oh. piekelpleister op mijn potje. Dan gaat wel helemaal niks. Fly me to the moon... And let me play among the stars. Let me see what spring is like... On Jupiter and Mars... In other words, hold my hand In other words, darling, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words I love you de música ó é. Dat we we er even verrast met de tweede keer: BirdCampus Living It Up. Ja, dat komt namelijk. Ik heb het nummer twee keer gekocht en ik denk: draai ik hem ook twee keer. Ja, ja dat ja, is nou ja, het weer goed. Ja, ja, geld, hè? Ja, ja ja, ja, ja, ja, goed. Maar Charles, uh, jij hebt uh, een gast zitten en uh, daar willen we alles over weten, natuurlijk. Ja, maar mede dankzij onze lieve Gerry. Want Gerry, jij, jij kende Adam ook? Ja, ja, we hebben, met vier pluspunten, hè, Adam? Vier pluspunt kennen we elkaar Ja, ja, ja, pluspunt, ja, ja. Ja, ja. Dus uh, want jij, jij, jij speelt uh, regelmatig. Uh, ja, ja, ik, ik speel uh, uh, bijna nooit in Zandvoort. Nee, want uh, heel, ja, ja, dat begrijp ik dus ook niet. Nee. Maar ik speel natuurlijk wel in Zandvoort natuurlijk, maar nooit met, mij, met mijn bands of, of, of alleen. Uh, ik speel wel altijd één keer in de maand speel ik in de Zandstroom. Ja. ja. En, uh, en regelmatig in de blauwe nou, tram. in de blauwe tram. Dat uh, op vrijdag, uh, uh, dat hebben we vorig jaar bijna iedere maand gedaan met Linda Oudendijk. Ja, ja precies, kennissen die kennissen. organiseert dat. En dan, uh, dan komen er aardig wat mensen kijken uh, en uh. luisteren. Ja. En je hebt een goed, uh, goede club uh, muzikanten. Uh, uh. Ja, ik, ik, kijk, ik speel in de Flower Town Jazz Band al 40 jaar. Dat is een gerenommeerd Dixieland Orkest waar we de hele wereld mee op. Om... Over, over, over zijn gegaan. Over, we zijn uit de hele wereld door gegaan. Ik speel met Spoorloos. Dat is een hardbopformatie. Die zijn er ook weinig in de buurt. Met een mooie, mooie jazz drum, die ik ook ken. Kees van Lent, hè? Ja, ja, precies. En, en uh, je weet het zelf. Je hebt een keer zelf meegedaan. Ja. In Dat zit iedere maand stampend vol. Ja. Maar in Zandvoort schijnt daar geen plaats voor te zijn. Nick. Hebben ze je wel gevraagd? Uh, ja, Adam? weet je. Natuurlijk wel. Maar het, uh, in zoverre dat... Uh, nee, uh, ja... Uh, uh, het moet waarschijnlijk allemaal voor niks. Ja, nou, nou dat, dat, dat reine is toch. Kijk, die prijs dat, dat komt hem dan. Maar, weet je, uh, uh, uh, uh, het wapen is natuurlijk wel veel actief geweest met, met live muziek. Ja. En, uh, maar ja, die, die zei dan van ja. Ik, ik wil dat je met drie mensen komt. Of, of uh, ja, Dixieland met drie mensen of met vier mensen, dat kan dus gewoon niet. Hè? Dat, ja. je, kijk, ik speel in de eerste plaats voor mijn plezier. En uh, ik, dan wil ik gewoon met een vo volledige bezetting komen. Met zes man als Dixieland en, en, en met een kwartet kan. Maar dat is het geen Dixieland. Dan gaan we Sinatra doen en, en weet ja. ik veel allemaal. En met, met, met, met de oude Zandvoort en Peter van Litsenburg... waar ik al 40 jaar mee speel, in, in, uh, met spoorloos. En uh, dan gaan we hard boppen, dan spelen die bleekie dingen... Maar ja, uh, live muziek in Zandvoort is... Uh, ja, zeg maar de luisteraars even, Art Blake, hier is een, een fenomenale drummer. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Hé hey, Adam, maar uh, ja, men denkt waarschijnlijk als je met zes man komt... Uh, als je een poporkest huren, ja, dan kennen je een zootje kabaal binnen. Maar ja. dat valt bij jullie erg mee. Ja. Jullie, jullie doseren dat mooi, toch? Ja, nee, maar ik bedoel... Uh, ja, weet je, jazzmuziek is sowieso ondergeschoven in Zandvoort. Uh, ik, ik geloof dat het al een jaar of tien geleden is dat er voor het laatste jazzmuziek was. En dat had die, die jongen van Herkenmeijer... die saxofonist, die Amsterdammer, georganiseerd. Want die speelde altijd in, in Café Nuffen één keer in de maand. Mm. En echt waar, er stonden op, op, het, op het kerkplein... stonden daar echt de Fleur van de Nederlandse jazz... Uh, Benjamin Herman, uh, John Engels... Uh, die jongen van, van, van, van Mol, die trompetist... En er stonden vijf mensen te luisteren. Ja. Ja. En, uh, en in, in de Halterstraat uh, stond er een podium... en daar stond, gingen die jongens jammen. En uh, toen, to, to, to, uh, toen had, had, had een of andere bar-eigenaar van de Halterstraat gezegd... jongens, scheid er maar mee uit, want ik ga, ik ga platen draaien. Ja, ja helemaal gewoon. Maar ja. dat was toch Jesse in Zandvoort? Dat heeft toch ook lang gelopen in hier... Jesse in Zandvoort heeft ook lang ja, maar gelopen. Je dat weet je was nog? de laatste keer. Ja. En uh, toen is het ook niet meer. Georganiseerd. Het heeft, Georganiseerd geen, het heeft meer, geen zin. Ja. Nee. Jammer, als, als, jammer. Er, als de beste uh, jongens staan te spelen die Nederland heeft. En, uh, en de het mensen die. Terwijl, terwijl in de krocht. Uh, en, en jazz, dat is dat heel typerend. Ja, ja. ja. Dat, dat loopt wel. Ja. Eén keer in de maand is het te gek wat ze daar doen. Want uh, uh, dat is een. Uh, ja. Een, een, een, een, een voortzetting van Eer uh, Timmermans is er ooit mee begonnen jaren ja. geleden. Ja. En dan komen we gewoon, dit is gewoon uitverkocht. Een bak, ja. Ja. ja. Het is de generatie waarschijnlijk op de eerste plaats. Misschien komen er veel mensen van buiten op die zondagmiddag. Nou, zondag. Dat denk ik ja, wel, ja. En, uh, ja. Maar ik krijg al berichtjes, uh, Adam, van mensen die zeggen: van, uh, van, uh, heb je je saxofonie bij je? Ze dus wilden jou natuurlijk wel gelijk horen of spelen of zingen of wat. Ja, maar je... ik zou je zeggen, dat ik, ik heb wel wat meegenomen want om half elf de morgen saxofoon te gaan spelen. Dat, dat is het ook niet hoor. Nee, dat zeg ik ook, <lacht> hey, maar dat zeg ik ook altijd tegen mijn buurvrouw. Zij, huh? Zou rest... er eens ja. <lacht> ja Ik begon, ik heb het gedurnd, maar ik begon met een heel ander instrument. Wat dan? Doe ja, maar dat... Nee, maar dat instrument wou niet meewerken, joh. Nee. Dat is eigenlijk net zo'n dwarsplaat. Oh, ja, ja, ja, ja. ja die zijn ja, ja. dwars hè? Die zijn dwars. En waarschijnlijk, waarschijnlijk gemaakt van luihout, ook nee, nog? Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, Maar je hebt wat bij je, Adam, zei je? Oh ja, ik heb wat bij me. Wacht even, hoor. Ik moet even... Als jij hem nu even aanslengt... Dan... Nou, weet je, ik moet wel even... Ik moet wel even wat zeggen daarover. Se, doe uh, Er is een periode geweest... Dat ik speelde in Zandvoort iedere... Zondag eigenlijk, of één keer in de veertien dagen in Café Alex. Helaas bestaat dat niet meer. En toen dat, in, in die periode werd er weinig gespeeld. Uh, weinig snappels, uh, noem maar op. En, en toen ben ik in, ik woonde op de Plein had ik een prachtig studiootje beneden. En toen denk ik, ja, ik wil toch wel blijven spelen. En toen ben ik met banden in mijn eentje... ben ik een repertoire op gaan bouwen. Want ik zing natuurlijk ook die Sinatra-stukken en zo... En dat, dat doe ik nu vrij regelmatig alleen, in de blauwe trim en ook op de zandstroom, maar ook op feestjes en weet ik veel. Ja, nee, nee. Nou, en een voorbeeld daarvan wil ik even draaien. Dat is, je moet niet denken, boodschap aan de luisteraar: niet denken dat het Frank Sinatra is. Okay. <laughs> Zoek het juiste knopje even op. Heart spread in the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. This fag about you are loneliness to stray. Right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. This little tableau are melting away. Make a brand new start of it In old New York If I can make it there I'm gonna make it anywhere It's up to you, New York Sleep and fall. Mensen die zijn helemaal relaxed met dat, jongen. die jongen. Uh, die schuiven net een cappuccino'sje naar binnen of gewoon een kopje koffie. En, en die, die zijn helemaal. Uh, die waren zich helemaal in het concept van uh, oma, oma Frank. Frank, ik zag, Frank. Ik zag hier net Zeker. een mannetje voorbij lopen die ging zitten. Terwijl hij normaal altijd loopt. Een glaasje Tony Walker in zijn handen. Ja. Adam, heb je altijd het saxofoon gespeeld? Of ben je begonnen met een instrument? Ja, het is bij mij een beetje raar gegaan. Want ik heb natuurlijk. Ik was 12 jaar toen. Ben ik, had ik de Benny Goodman story gezien. Dus ik wilde klarinet spelen. Ja. En, maar ja, dat was natuurlijk geen geld. En, en, en, je je, je, je de kon geen instrument kopen. Dus toen werd, werd ik lid van de, van de Harmonie. Ja, een bekende verhaal. En dan ken je de klarinet En dan kan je nog les ja. ook. En dat kost dan een kwartje in de week. <laughs> ja. Ja. ja, en ja. toen ben ik... Uh, ik heb klarinet gespeeld tot een, tot een jaar of 18. 19. En toen ben ik eigenlijk helemaal gestopt met muziek maken. En uh, ik zat op de avondschool en uh, werken en uh, weet ik veel. Allemaal. Maar ik, uh, eigenlijk, dat, dat, dat, dat, daar heb ik nog wel spijt van. Maar goed, toen ben ik eigenlijk weer begonnen. Heb ik een kleine net gekocht in de 70e jaren. Oh. Uh, uh, toen was ik in de dertig. En toen kwam op Via Via. Nou, ik had veel contact met Ruud Brink. Hij was een goede vriend van me. En Descartes natuurlijk, waar ja. ik daar mee gespeeld heb. Ja. En toen heb ik een saxofoon gekocht. Maar ik werkte op een gegeven moment in die horeca. Dus spelen kwam ook nooit. Een beetje studeren en spelen nooit. En dus eigenlijk ben ik pas het allemaal goed doorgekregen... Uh, toen ik in de Flower Town Jazz Band begon te spelen. Mm -hmm. Want die speelde drie, vier keer per week op bladerieën en, en feesten... en weet ik veel, in die tachtige jaren... Ja. En dan leer je improviseren op straat, ja. uit het hoofd uh, spelen, heen, 20, 30, 40 nummers spelen op een dag. En nou ja, zo de, de, de, de is die song erbij gekomen in, in, in 70 jaar. En uh, nou ja. Tot nu uh, gaat ja. het allemaal prima. Je, je noemt, noemt, noemt uh, deed je kaart... Uh, ja. Dutch Winklers Band, de trompetist. Ja. Ja. De, de klein, kleine Deetje die ook zo'n... Wat uh, had die soort kringloopwinkel op de... Uh, ja, op de kleine ja Die kelder. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar uh, je speelt ook nog wel eens met de Hans de Winter. Nou weet ik dat Hans de Winter ernstig ziek is. Ja, Hans is overleden. Hè? Is hij al overleden? Ja, hij is overleden. Oh. oh, dat wist ik niet. Nee, ik dacht dat ik jou gestuurd had. Nee, nee, nee. Ja, uh, uh, ja, Hals is uh, twee maanden geleden overleden. Uh, helaas. En uh, nou ja, we hebben nog leuke dingen met hem gedaan. Ja, ja ik heb ook nog met hem gespeeld. Ja, ja. ja. ja. Goh, dat is ja Hals. Hals zat in de Flower Town Jazz Band, uh, In de 80 uh, jaren. En dan zijn we dus uh, met de Flower Town Jazz Band... zijn we in Spanje. In Afrika. Zijn we in Zimbabwe geweest. In Malawi. En we hebben gespeeld in India. En uh, nou ja... Overal? Huh? All over the world? All over the world. Over. Hey, maar Hans de Winter die die speelt toch ook in de Dutch Winkel? Op een gegeven moment. Nee, nee, nee. Hans oh. die, die heeft nooit in de Dutch Winkel gespeeld. Oh. Hij, hij was. Hij was. Hij had twee, twee grote. Hij was fan van de Marinierskapel. Ja. En daar heeft hij. Oh ja, daar heb je. Ja. Als autodidact wel eens mee meegespeeld. Dat ja. was heel bijzonder. Ja. Want hij was zo fan van die, van die club. En. Uh, hij ging altijd kijken en uit contact met die dingen. En toen hebben ze hem een paar keer mee laten spelen in uniform. Hij was zo groot als een uh, ja. rauwe huis. Zo... Hij speelde, <laughs> <de Rauwe> <laughs> speelde schuiftrombone, hè? Ja, ja. ja. ja. Ook andere instrumenten, weet je niet? Ja, dat, uh, hij had zo'n prachtige... Uh, een dwarsvlaat? Een, uh, nee, een euforium. Een oh, euforium? Ja, dat... Uh, oh ja, M met toetsen. Ja, prachtig ding. Ja, Dan ja. had hij ook een prachtige... Maar hij was helemaal gek van die van die Tsjechische mars van die, die, die, die. Carnaval-dingen. En die Vroeger ging, was hij in de kroeg in, de, in Haarlem bij Verenigdmond. Dan zette hij zo'n plaat op voor de kapel. En dan ging ik met die trombone door die tent heen. En dat maakte een heleboel gek. Ja, ja heel leuk. Ja, ja. Fantastisch. Ik gewoon een stukje muziek erin. Dat ja, dat, uh, ja, even tussendoor. kunnen de mensen ook eventjes. Uh, even tussendoor. Ik ja. allemaal ja. laten bezinken, in de informatie. Ja. What can I do now that you say we're through I'm left with the blues in my heart Well how can I smile knowing life's not worthwhile I'm left The blues in my heart. ...je zou nu eigenlijk zeggen... Van, ja. Ja, wat, ...wat moeten wij nu ja. met mechanische muziek... ...als we een live artiest in de studio hebben zitten. Dus, uh, ja, Adam, ik geef jou graag de microfoon... Want voor mij mag je hem instarten hoor. Oh, nou ja, ik heb... Uh, uh, uh, uh, ...een paar maanden geleden... kreeg ik uh, van iemand... Uh, ...opnames van... ...het uh, jaar 2000... En dat is. Uh, was met Frans van Tongeren, de heemsteedse pianist. Een fantastische man met alle grote jongens in Nederland gespeeld heeft. Componist ook, hij is helaas overleden. Daar speelden we, hebben we heel lang mee gespeeld. En ik heb een prachtige, leuke opname daarvan. En dat is. Uh, u hoort uh, Frans van Tongeren op piano. En Kees Valent op drums. En Rob Veenhuizen de bas. En het is uh, een live opname op een feestje in, uh, in Spaarwouden. En dat heet. U hoort mij zingen en saxofoon spelen. Our love is here to stay. It's very clear. Our love is here to stay for a year, but forever and a day, the radio and the telephone, all that movies that we know may just be passing the fences in time, may go, but oh my dear, our love is here to stay. Together we Going for a long, long way In time the Rockies may tumble She brought on my crumble. They only made of clay But our love Is here to stay For a day. Yeah. Liefde is om uh, altijd aanwezig te zijn. Our love is here to stay. Adam Spoor hoorde u luisteraars met uh, diverse uh, muzikanten... waarvan sommigen niet meer in leven zijn helaas. Nee. We hadden het net eventjes over een muziektent in Zandvoort. Ja, <laughs> ja dat is voor mij nog altijd het, uh, het onbegrijpelijke. Vertel. Nou, uh, uh, uh, uh, ooit is er hier een burgemeester weggegaan... en die kreeg als cadeau een, uh, een muziektent. En die, werd op een die staat op de verkeersrotonde. Het is de enige muziektent in heel Nederland... die op een verkeersrotonde Rot staat. <laughs> en toen was er een hele lieve mevrouw die woonde daar ook bij het Plein, waar ik woonde, die kwam wel eens en die deed de programmering. En ik heb er dus een paar keer gespeeld... maar het was bijna geen doen met dat verkeer... En, en, en je kreeg geen contact met, met de luisteraars... die op een stoeltje zaten, 100 meter verderop. Ja. Ik heb daar wel eens uh, mensen van de gemeenteraad... en de wethouder aangesproken. Ik heb een jaar of tien geleden ingestonden stuk... geschreven naar de, de, de Zandvoortskrant... En, uh, er is, ja, het, het staat er nog steeds. Het is mijn doorn in het oog. Zet dat ding op het Garsersplein. Kunnen we concerten organiseren. Uh, leuke dingen doen. En, en, en, en... Nou ja, ik hoop dat de burgemeester en de wethouders luisteren. Want Roy van Dongen, de, de, de, de columnist... Die, die schreef een paar maanden geleden in de krant dat er geld over was voor leuke dingen. Nou, ik heb hem erover aangesproken. En toevallig van de week... In de Zandse Krood er een klein stukje over... Dat, uh, dat, dat ik hem aangesproken had erover. Dus uh, gemeenteraad, burgemeester, wethouders, wie dan ook... zorg dat die tent... Ergens anders komt te staan en dat er muziek in gemaakt kan worden. Heel goed. Ja, ja, ja heb je goed gedaan, ja. ja. ja. ja nou, bij deze een oproep, luisteraar. Dit is gewoon een greep uit het leven, is dit gewoon. <laughs> ja, maar. Ja. Daar, wil ik alleen, maar, daar wil ik nog wel even wat over zeggen. People say, you're riding high in April, shot down in May.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 Big Bird. Big ball. And I. My, my. Ja, je luistert naar de boys uit Zandvoort, hè? Zie je Zandvoort, daar gebeurt het allemaal. En uh, we hebben een hele goede gast, leuke gast een muzikale gast, speciale een gast, gas. gas. ja. en uh, een gast aan een, tafel eigenlijk, een ja. Zandvoorter moeten we hem noemen, ja. want, want uh, ja. toch? Ja, ja. ja, ja. Haarlemse ja. Zandvoort woont. Wat zou je, wat zou je nou, Anna, wat zou je nou het liefste nog, nog willen zo in, de, in de, uh, de, resterende muzikale jaren van, uh, van jouw bestaan zeg maar. Nou, weet je, ik, uh, ik heb niet dat ik, nou ja, ik, gewoon doorgaan zoals nu gaat, lekker spelen hier en daar, wat als mensen het leuk vinden en, uh, Ja. Maar ik, ik ga nog wel ooit in de nabije toekomst... De, kijk, ik, ik, ik heb prachtige banden. En, en uh, in de nabije toekomst ga ik wel uh, met mijn klarinetje en die banden... en uh, een, een stuk of tien uh, nummers uh, die ooit gezongen zijn... door Sinatra of door Jet Baker. En dan wil ik daar een combinatie mee maken met zang en Klarinet. Okay. doe je, doe je uh, zingen uh, uh, andere dingen als jazzmuziek ja ik zing natuurlijk het hele repertoire van Sinatra en die Mort. ja met het groener muziek dan hè nee, oh. maar maar uh, ander repertoire als jazzy muziek dus popmuziek bijvoorbeeld nou dat uh, nee dat uh, ja, is het toch dat je dat niet leuk vindt of, of? Ik, nee ik ik, ik vind uh, maar ja ik bedoel uh, het haalt bij mij ook een beetje met Stevie Wonder op en zo. Hè? Ja, ja, ik ben natuurlijk Stevie Wonder, Autos Redding, dus, en dat ja, ja. ja fantastisch. Heb je als met Dane ook gespeeld, Dane Clark? Wat? Dane Clark? Nee, heb ik nooit meegespeeld. En je woont hier ook in Zandvoort? Ja, dat weet ik. Ja, ja. ja. Nee, maar ik ben ik ben ik, ik die, die bluesjongens uh, en uh, en ja die ja daar heb ik nooit contact mee gehad eigenlijk. Ik heb ook nooit in een bluesband gespeeld of zo. Ja, ik ben wel. Een, ik heb wel eens met Jan Rij Jantje Rijbroek gespeeld natuurlijk. <laughs> um, als gast in, in het patronaat. Ja, dat was natuurlijk te gek. Met Fred Levelong erbij. Oh, Fred, en Kaart. Ja. En Fred Levelong heb ik heel jaren mee gespeeld. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die is Frank. ook helaas hier zo'n ALS. Eén van, van de allerbeste. Hey, Sorry? Eén van de allerbeste ja, soctofoenen die Nederland was. Met Fernand Povels. Wel. Ja. ja. En Ruud Brink natuurlijk. Ja. Maar... Uh, het was heel eigenzinnig, ook in zijn spel. Ja, en dat, dat, dat de, weet ik. Hij kon kant op gaan dat je dacht... waar haalt hij het vandaan? <laughs> ja. Ja. Ja. Had je nog iets uit je eigen doos of niet? Wat? Had je nog iets uit je eigen doos? Ja, ik heb... Het uh, uh, is een soort kruisbestijving. Kruisbestijving? Kruisbestijving. Nou ja, kijk. Ik was natuurlijk... Uh, ik ben altijd een beetje bezig met muziek. En, uh, en uh, een, een, een dj... Producer George Schultz, mijn stiefzoon... die had een studio... of die heeft een studio... en die zat daar altijd muziek te maken... en die heeft op wat opnames gemaakt... en die heeft toen voor mij... een bossa nova geschreven. Jo. En uh, in zijn studio... zat ook een, een Braziliaanse gitarist... Jill... Uh, ik kan even niet op zijn naam komen... maar daar kom ik zo wel op. En uh, die hebben toen een opname gemaakt waar ik op, op kon, kon inspelen. En dat is uh, Bossa... Adamo heet het stuk. En we hebben het toen op uh, YouTube gezet. En er zijn uh, echt een paar duizend... Uh, likes opgekomen. Uh, u hoort hem nu. Sta er maar in. Niet te geloven, ja. Hier sta je eventjes van, uh, ja, eventjes van achterover. Het zwingt als een Godgieter. Wat zeg je? Het zwingt als een Godgieter. Ja. ja <laughs> wat is dan weer een Godgieter? Ik kom hier niet vandaan, hoor, maar wat is dan weer een Godgieter? Uh, nou, uh, dat is een uitdrukking. Uh. Oh. Ja, ja. Nou, oké, okay, goed. Uh, jij wat nog eens even over hebben. Oh ja, ja, ja. Nou, ik, ik, koningin, het, het net over toch? Ja. Heb ik uh, op. op op het balkon bij mij, ik woon boven de blauwe tram... Ja. heb ik uh, staan spelen. En dat heb ik gedaan voor de, de muziek Kids. Dat is een stichting die zich uh, bezighoudt met instrumenten... te kopen voor uh, ziekenhuizen... en dan voor kinderen die langdurig daar verblijven... zodat ze kennis kunnen maken met een muziekinstrument. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. Ik, uh, ik, toen ik een paar maanden geleden in, in, in de Spanengassen was... Toen dus zag ik een hoek, dat was ingericht en uh, daar stond in dat uh, ze om donaties vroegen. En uh, ik heb toen uh, gebeld, want ik had nog een clarinet die had ik helemaal mooi schoongemaakt en in elkaar gezet. En een uh, fantastisch instrument. Of ze dat wilden hebben? Nou, heel graag. Dus ik heb dat opgestuurd. En toen dacht ik bij me, nou, wel of nou ik ga koning in de dag uh, op het balkon staan. En wat denk je? Meer dan 500 euro. Nou, hartstikke mooi. He? Nou, die ja, mensen ja. waren hartstikke blij. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Is, is, was Borsato daar ook niet een ambassadeur voor? Voor, voor die stichting? Ik het wel. Ja, wie? Een Borsato. Oh, een, dat, een ja, een aantal bekende Nederlanders die hebben het opgepakt. En, uh, ja, ik, ik, het is hartstikke leuk. Ik ga er wel in de toekomst meer voor doen. Nou ja. ja, fantastisch. fantastisch. Dat zit er ja. bijna op. Hè, nu. Nou ja, muziek uh, zijn vitamintjes voor het hart, zeg ik altijd. Ja. ja, toch, het is toch zo? Nou ja, voor mensen ja. die me willen horen, nou, ik speel zondag 5 mei solo. Ja. In een strandtent, maar niet in Zandvoort. Oh jee, wat zit je dan? In Katwijkersee. Zee Ah, dat zijn de buren is Bij Key West. Op drie uur middags. Ja, ik, drie... ik heb even gekeken hoe de wind staat. Die staat deze kant op. Oh, ja. Ja, ja, ja. We horen het wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat is een goed idee. Ja. Adam, uh, bijzonder bedankt dat je naar de studio bent gekomen. Ja, ja heel graag gedaan. Ik, uh, ik hoop dat de mensen er net uh, thuis ook uh, net zo van genoten hebben als wij hier met z'n allen. Yeah. En uh, ja, altijd leuk om jou te spreken en te zien. En, uh, yeah. nou, ja, we spelen vast nog wel eens in, uh, met ja. een in de toekomst, toch? Heel goed. heel goed. Ik wens jou het allerbeste met, uh, met de gezondheid van je vrouw en, en uh, jouw gezondheid ook. Uh, minstens zo belangrijk. Dankjewel. En uh, nou, uh, tot, tot snel. Kom nog een keer terug. hier. Ja, ja, ja Altijd welkom, ja. ja. Ik woon vlakbij. Ja, de ja. The beat goes on. de beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee La-da-da-da-da Charleston was once the rage, ah. Uh huh History has turned a page, ah. Uh huh The miniskirt's skirts, the current thing, uh-huh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 Still keep on marching Off to war Electrically they keep A baseball score And the beat goes on The beat goes on Drums keep pounding A rhythm to the brain Laat het uit het diep, laat het uit het diep. Nou, even een bandenwissel aan deze kant, en na de klok van 11 uur zijn we er weer. Je luistert naar The boys, are back in town. See you in Zandvoort. <hat>